Kees met het NOS Journaal. Het PVV-rapport Euro en de voordelen om uit de euro te stappen rammelt, dat zegt het Centraal Planbureau. Dat op verzoek van de Vaste Kamercommissie Financiën van de Tweede Kamer het PVV-rapport onder de loep heeft genomen. Het rapport van een Brits onderzoeksbureau concludeerde onder meer dat de invoering van de euro Nederland geld heeft gekost en de oorzaak is van de schuldencrisis. Herinvoering van de gulden zou per saldo tientallen miljarden euro's opleveren.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 Op de Zuiderbegraafplaats in Assen zijn bijna 100 graven vernield. Oude en nieuwe grafcerken zijn omvergeduwd of getrapt. Een bezoeker ontdekte de vernielingen vanochtend. In februari werden ook al vernielingen aangericht op de Zuiderbegraafplaats in Assen, maar die waren minder ernstig. In Friesland is een 39-jarige hoofdagent ontslagen wegens ernstig en verwijtbaar plichtsverzuim. Volgens de korpsbeheerder viel hij vrouwen lastig en vertoonde hij opdringerig gedrag. Verder bleek dat hij om persoonlijke redenen gegevens opzocht in politiesystemen. Het weer, vanmiddag op steeds meer plaatsen buien, met kans op onweer en hagel, temperatuur rond 12 graden. Morgen veel bewolking en geregeld buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A27 tussen Utrecht en Gorkum en op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn. Ook op andere wegen kan de politie op snelheid controleren. Niet alle controles worden vooral bekendgemaakt. Tot zover de verkeersin.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 Vinyljaren, het is uh, 18 april vandaag. Uh, het zonnetje schijnt zo langs brandt een beetje buiten. Dat is wel gezellig. En ik ben er weer. Ja, ik was even goed wel bij de tandarts vanmorgen, maar het deed geen pijn. Gelukkig niet, zeg maar. Hartelijk dank trouwens aan de heer Ajee Vos die vorige week uh, mijn programma heeft overgenomen omdat het vorige week echt niet ging want ik had een stijve uh, uh, nou ja, mond. <laughs> maar goed, hebben we nu geen last meer van. Uh, alles beweegt weer, alles doet het weer. Uh, mijn meisje is ook weer bijna beter, dat scheelt ook weer een stuk. Dus, we gaan weer lekker plaatjes draaien voor u. En uh, wat hebben we vandaag ongeveer? Oh ja. Uh, we hebben vandaag. Uh, we gaan even een klein beetje terugblikken eigenlijk. Uh, heel Zandvoort weet natuurlijk dat vorige week. Uh, groot schandaal, moeten we zeggen. Het wapen van Zandvoort dichtging. Na 125 jaar historie. Dat is het over. En dat is jammer. En. Uh, ik ben gemeld vorige week, uh, net nadat ik bij de tandarts vandaan kwam, werd mij me gevraagd of ik uh, misschien interesse had in de LP-collectie. Ja, dan moet je net met mij bezig. Met... Als ik een allerheil heb ik een uh, vriendin gecharterd ge in Beverwijk. Ik zeg: heb jij even tijd? Want ik moet even een paar honderd LP's ophalen. En ze had tijd, dus hebben we die hele collectie daar die in uh, het wapenstond hebben we meegenomen. Lekker thuis, dezelfde dag nog, zijn we lekker aan het uitzoeken geweest en lekker aan het sorteren geweest. En er zaten toch mooie dingen bij. En vandaar dat we vandaag gaan terugblikken. We gaan een beetje herinneringen oproepen aan die leuke kroeg hier. Ik ken hem natuurlijk heel goed. Zelfs al vanuit de 80e jaren hebben we daar nog tijdens Jazz Behind the Beach nog wel eens woeste avonden hebben meegemaakt. Maar goed, hartelijk dank aan Jacques en José. Want eh, dat ik die LP-collectie mocht hebben. Want dat vind ik wel heel erg leuk. En eh, we gaan vandaag dus drie LP's draaien... uit die LP-collectie van Het Wapen. Eh, dat zijn onder andere de Blues Brothers. Eindelijk kan ik hem draaien, want ik had hem alleen maar op cd. En nu, kan, nu heb ik de LP, dus kan ik eindelijk die plaat ook eens een keer draaien. Eh, de Blues Brothers dus. We hebben Donovan, eh, zijn grootste akoestische hits... uit de tijd dat hij nog alleen met gitaar speelde en zo... Eh, op het legendarische Disco Phone Label. Dat was een eigen label van Veen. Nee, dat bestaat ook al lang niet meer. En verder hebben we de Doors. Hun legendarische LP L1 Woman. Want die staat er ook bij. Dus ook die gaan we doen vandaag. Nou, weet je wat we doen? We gaan gewoon lekker beginnen. En we gaan gewoon lekker draaien. En we beginnen maar met de Blues Brothers. Ja ja, Kijk een goede opening, de Blues Brothers met, uh, oh dan ben ik voor de titel van het nummer kwijt, dat is nou weer erg. Um, ja, de Blues Brothers openingsnummer dus en het nummer dat heet uh, de, uh, She Called the Katie. Blues Brothers was een fantastische film uit de 70 jaren, u herinnert zich natuurlijk allemaal, want het is een van de... Nou, misschien wel standaardfilms uit die tijd. Uh, John, uh, of, uh, Jake en Elwood Blues... gespeeld door uh, Dan Aykroyd en John Belushi... natuurlijk het legendarische duo... die elkaar ooit gevonden hebben... bij het legendarische Amerikaanse tv-programma... Saturday Night Live... Uh, die gingen dus, uh, samen die filmmaker, de Blues Brothers, gingen over een stelletje muzikanten die, uh, ja, uh, laten we zeggen... Uh, ja, wat zullen we er straks dus nou van zeggen? <laughs> die een beetje aan de zelfkant van de maatschappij uh, zaten en uh, die dus uh, geweldige muziek maakten. En daarmee kwamen een aantal oude soul artiesten die uh, in de jaren zestig natuurlijk al beroemd waren... Uit die uh, Stacks Vault scene vooral. Uh, de Atlantic scene. Uh, die liedjes die kwamen allemaal weer een beetje, uh, beetje naar voren. Mensen als Aretha Franklin. En uh, ook niet te vergeten natuurlijk een paar begeleiders. Zoals bijvoorbeeld Steve Cropper. En Doug Dunn. Uh, jongens die uh, speelden met uh, Booker T. En die MG's ...en ook begeleiders waren van Wilson Pickett, Otis Redding... Uh, ...dat soort mensen allemaal. Nou, fantastische muziek dus in die Blues Brothers... ...en u herinnert zich natuurlijk nog wel een aantal scènes uit die film. Zoals bijvoorbeeld in die Country Club... ...dat ze achter Kippengaas stonden te spelen... ...of de fantastische race dwars door het winkelcentrum heen... ...waar ze een hele boel aan gort reden. Uh, nou, geweldige film dus. Uh, en we gaan daar natuurlijk lekker de muziek uit draaien. De Blues Brothers, dus... Uh, she Caught the KT. We gaan verder met Donovan Phillips Leach. Donovan Phillips Leach. Ja, onder die naam was hij natuurlijk niet bekend. Hij was meer bekend onder de naam Donovan, zijn voornaam dus, was een Engelse singer-songwriter. En die singer-songwriter werd eigenlijk toen de tijd al beschouwd als het Engelse antwoord op Bob Dylan. Nou was hij dat niet helemaal, want Donovan was veel liever... Uh, en dan Dylan, Dylan was daar ou, nogal, en Donovan was wat, wat gepolijsterd, maar hij had wel hele mooie liedjes waaronder het uh, volgende door Buffy St. Marie geschreven liedje uh, wat onder andere in Nederland vertaald werd door Lennart Nijg en gezond natuurlijk door Boudewijn de Groot we hebben het in dit geval natuurlijk over Donovan en de Universal Soldier en we nemen geen telefoon op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 The End the War. Ja, prachtig liedje. De Eeuwige Soldaat heette het uh, bij uh, Baalderwijn de Groot. En uh, hier heette het de Universal Soldier. Uit de tijd 1964, 1965. Toen uh, de protestzong ineens opgang deed in de popmuziek. En dat natuurlijk vooral aangegeven door uh, mensen als Pete Seeger. Die daar wel mee begonnen zijn. Arlo. Of uh, nee, uh, God, hoe heet het nou? Niet Arlo Guthrie, maar. Nou ja. Dan denk je, ja, wel Arlo Guthrie. Ja, toch? Ja, oké. Okay. Uh, Bob Dylan natuurlijk was de grote inspirator daarvoor en uh, die zorgde voor uh, heel wat opschudding door ook vooral onder zijn nogal sterk kritische teksten. En Donovan uh, was daar natuurlijk de, zeg maar, de Engelse tegenhanger van. Um, we gaan door met een andere legendarische, moet ik even de hoes pakken? Waar is mijn hoes gebleven? Oh. Um, oh ja, wat ik u nog even wil vertellen natuurlijk. Dat is dat, uh, dat deze plaat uitgekomen is op het Disco Label. Kent u dat nog? Vroom Reisman toen de tijd had een eigen platenlabel. En daar werden allerlei, dat waren hele goedkope platen vaak. Uh, allemaal van die verzamelplaten. Uh, want je had je later ook nog wel arcade en zo. Die dat soort dingen deden. Maar Vroom Reisman was daar toen de tijd uh, wel een beetje de initiatiefnemer van het Disco phone Label. En daar stond, uh, daar is deze LP... Van afkomstig. Goed, we gaan door met een andere legendarische Amerikaanse band. Een band die ook weer zorgde voor veel revoluties. Mag je gerust geruststellen? Uh, nou moet ik alleen even kijken, want het is een beetje. Oh ja, de ja, Changeling, ja, ik zie het. De Doors. U kent het, zanger Jim Morrison, nog steeds een legende, ligt begraven in uh, Parijs op Pierre Lachaise. Ze willen hem daar eigenlijk wel weg hebben. Want ze vinden al die oude hippies daar... die daar steeds dat graf als een soort bedenplaats komen bezoeken... Uh, vinden ze maar niks. Maar ja, hij ligt er nog helemaal, Daar is ook niks aan te doen. Jim Morrison dus. dat uh, de, de legendarische zanger van, uh, van de Doors... die veel te vroeg aan zijn eind is gekomen was. Maar eind is gekomen, heel jammer. En die natuurlijk vooral... Uh, Erg genoot van allerlei uh, geestverruimende middelen. De doors bestonden uit Jim Morrison, de vocalen. Dan Robbie Krieger, dat was de gitarist. Ray Manzarek deed piano en organ, orgel, organ, orgel. En uh, John Dansmer was uh, de drummer. Verder uh, deden op deze LP, het gaat om de LP LA Woman, een van hun standaardwerken zou je kunnen zeggen. Uh, Jerry Sheff deed de, onder andere de bas. En Mark Benno die deed rhythm guitars. Die hoorden niet officieel bij de Doors. Maar die speelden dus als uh, gastmuzikanten mee op deze plaat. LA Woman. Hier zijn de Doors met The Changeling. En dat was uh, natuurlijk een nummer van de LE Woman van de uh, Doors. Fantastische plaat die uh, uitkwam in het uh, jaar 1971. En het uh, was ook gelijk de laatste plaat uh, waaraan Jim Morrison meedeed. Want althans, mond, in 1971 overleed hij dus uh, in Parijs. En daarom ligt hij ook in Parijs uh, begraven. Verder, de doors hebben daarna nog wel geprobeerd om wat te doen. Met name uh, Manzarek en Krieger samen. Alleen, ja, velen vonden dat uh, toen Jim Morrison uh, er niet meer bij was... dat de doors er dus ook niet meer uh, waren. Ze hebben heel wat platen gemaakt, de jongens. En ze hebben dus eigenlijk een beetje bestaan... Uh, ...tussen 1965 en 1973. De naam van de Doors overigens... ...is ontleden aan een uh, boek... ...van Aldous Huxley. En uh, dat boek dat heette... ...The Doors of Perception. Nou, dat is natuurlijk een beetje lang... ...dus hebben ze er alleen maar de Doors van gemaakt. We gaan uh, verder met... ...natuurlijk, hoe kan het ook bijna anders... ...de Blues Brothers. De Blues Brothers een, uh, ...ja, een... een ...legendarische film... ...met twee legendarische acteurs... ...John Belushi, natuurlijk een rascomiek... ...die fantastische films heeft gemaakt... ...waar je allebei iedere keer weer blauw lag... ...van het lachen... Uh, ...en natuurlijk Dan Aykroyd... ...zijn partner in crime, mag je in dit geval wel zeggen... ...het verhaal gaat natuurlijk over de broers... ...Elwood en Jake Blues... ...die uit de Bias komen en dan gaan proberen om hun oude band... waar ze vroeger veel, veel succes mee hadden... Uh, weer bij elkaar te krijgen. Onder allerlei protesten. Niemand wil eigenlijk, maar uiteindelijk weten ze... het toch met hun gladde verhalen het allemaal weer... Uh, voor elkaar te krijgen. Daar gebeuren van allerlei rare dingen. Uh, er gebeuren van allerlei rare achtervolgingscènes. Uh, aanslagen, weet ik het allemaal niet... Uh, ze moeten zelfs op een gegeven moment tijdens een concert wat ze geven, moeten, moeten ze hals over kop uh, vluchten omdat ze weer bedreigd worden daar. Uh, prachtige film. U herinnert zich misschien ook nog wel die fantastische scène dat ze met zo'n auto dwars door een winkelcentrum heen gaat. Uh, nou, werkelijk geweldig allemaal. We gaan draaien een nummer dat werd geschreven door Henry Mancini. En uh, dat, uh, dat ook nog eens bekend is geworden. Natuurlijk de, de uitvoering van Emerson Lake en Palmer. Maar uh, het is een instrumental. Dus u hoort ze niet. U hoort wel. De Blues Brothers Band. En wie zaten daarin? Nou dat waren niet de minste jongelui. zal ik je vertellen. Steve Cropper op gitaar. Onder andere. Doug Dunn. De, die speelde basgitaar. Dan hadden we nog een uh, toetserist. Murphy, uh, Murphy Dunn. Dan hadden we Willie Hall als drummer. Verder uh, met Murphy ook als gitarist. Uh, even kijken. Dan heb ik ook nog Ellen, Ellen Rubin. Die deed ook nog iets met, met blazers. Uh, Tom Malone was ook een blazer daarvan. En Lou Marini, een saxofonist. En verder werden in de film natuurlijk fantastische rollen gespeeld. Door James Brown, Cap Colloway, Ray Charles, Curry Fisher, Aretha Franklin, Henry Gibson... De blues en, en dan natuurlijk, dat, dat waren de mensen die er dus in vol kwamen. De film werd uh, ge ge gemaakt door John Landis. En nou ja, goed, we weten het allemaal. We gaan luisteren naar het thema uit de film Peter Gunn. je zijn de blues brothers. de film The Blues Brothers. Geweldig nummer van Henry Mancini. Die schreef het origineel. En ik zei het al, dat werd ook uh, ooit nog eens een keer uitgevoerd... ...door Emerson, Lake en Palmer. Maar dat leek niet op deze. Deze leek erg op het uh, origineel. Uh, en dat werd dus gespeeld door... ...The Blues Brothers Band. Donovan Phillips Leach. Hij is... Uh, ...een Schotse volkszanger... ...dames en heren, die doorbrak zo'n beetje... ...halverwege de jaren 60. Als, uh, zeg maar, Engelse tegenhanger van de Amerikaanse Bob Dylan. Dat deed hij erg leuk. Hij had uh, ook een aantal grote hits. Een aantal grote single hits. En uh, die staan allemaal natuurlijk vermeld op deze prachtige plaat. Dit is zijn allereerste, denk ik, ongeveer. Zijn eerste grote hit. En dat is een heel mooi liedje. Um, Donovan, dus even kijken naar mijn meisje of de boel klaar is. Zijn we klaar? Kunnen we starten? We kunnen starten. Oké. Okay. Nou, hier is hij dan. Donovan en Catch the win. In the chilly hours and minutes Of uncertainty I want to be In the warm hold of your loving mind To feel you all around me And to take your hand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 zonnige, nou ja, een beetje half bewolkte uh, woensdag de 18e uh, april is dat ik wou zeggen september, dat, dat lijkt me een beetje vet, dat gaat een beetje erg snel Donovan dus, en Catch the wind van die LP Verzamel-LP, hij heeft eigenlijk helemaal geen naam hij heet gewoon Donovan, en hij staat op het uh, al lang niet meer bestaande discophone label wat vroeger gevoerd werd door uh, V&D, of Roman en Dreesman Goed, um, ja, uh, nou welkom weer, uh, leuk dat u er bent en uh, wij vinden het ook weer leuk om het uh, voor u uh, allemaal te maken vanmiddag, op deze woensdagmiddag. Uh, we weten zelfs dat er een jonge dame in uh, Leeuwarden ergens, uh, of in uh, de buurt van Heerenveen ergens zit te luisteren. Nou, welkom, leuk dat je er bent. Uh, we gaan verder met de uh, met Doors. ...en van die legendarische platen uit 1971... ...de L.A. Woman. En het wordt nog steeds beschouwd als een van de beste Doors LP's. Er staan een paar grote hits op die u natuurlijk allemaal kent... ...zoals Love Her Madly en Riders on the Storm. Maar zoals we het doen gebruikelijk in ons programma altijd... ...bewaren we die nog voor wat later. Dus eerst draaien we wat onbekendere, uh, onbekendere nummers. De Doors, L.A. Woman. En dat, uh, wat we nu gaan draaien, dat heet... Uh, dat is getiteld I've been down so long. Je zijn de doors. Will Down So Long van de Doors. Van de LP LA Woman. Uh, wat, wat eigenlijk opviel bij de Doors toen de tijd. Dat was dat ze een beetje eigenaardige bezetting hadden. Want uh, de Doors hadden origineel geen basgitarist. Ze hadden dus een keyboardspeler. een gitarist, een drummer en een zanger. Dus het was eigenlijk een trio. Uh, met Jim Morrison als, als uh, voorzanger. En ze hadden eigenlijk geen basgitarist. En dat werd heel handig opgelost in de. ...live concerten met name. Bij deze LP hadden ze overigens wel een basgitarist ...als gastmuzikant. Maar uh, je had toen de tijd van het uh, merk Vender, ...die toen zo'n beetje ook op de markt kwamen... ...met Venderpiano's. piano's, die, die kent dat wel, die, een beetje... Uh, standaard voor elektronische pianos. Of elektrische pianos, eigenlijk. Uh, die hadden ook een, een speciaal ding uitgebracht. Van ongeveer één octaaf. En dat was een, een, een baspiano, uh, zeg maar. Dat ding dat gaf dus alleen maar basgeluiden. En die werden dus. Uh, die werden dus door Robbie Krieger, die toetsenman. Werden die dingen dus. Uh, of nee, Ray Manzerik, laat ik het nou goed zeggen. Uh, die werden dus door die man gewoon gespeeld. Dus hij speelde niet alleen orgel, maar hij speelde dus ook altijd de baspartij. Bij deze LP. Uh, uh, LA Woman dus, hebben ze gebruik gemaakt van een echte, heuze basgitarist. En nog een, rhythm een, een rhythm gitarist, een gitarist, een gitarist moet ik zeggen, netjes spreken meneer Jansen, Een uh, gitarist die dus wat gitaarpartijen invulde. Goed, we gaan verder naar de doors met, wederom de Blues Brothers. Uh, als u de film gezien heeft, dan, uh, dan weet u nog dat ze op een gegeven moment uh, uit zijn naar optredens op zoek. <coughs> en zij... Uh, uh, we hoorden dus dat er ergens in een country club een optreden is. En dat daar een bepaalde band zou opspelen. Maar die band die, uh, die, band die saboteren ze. En zij nemen de plaats over. Maar het was zo'n echte... Cowboy club zou ik maar zeggen. Zo'n echte country club. En er moest pure country muziek. En toen kwamen de Blues binnen. En die moesten dan al met eh, achter kippen spelen. Om de dode vader gereden. Tot het daar nog wat woest toe ging. Want eh, als de muziek ze niet aan werden er gewoon flessen gegooid. En blikken gegooid. En weet ik het allemaal niet. Vandaar dat ze dus achter kippengaas stonden te spelen. Maar eh, ja. toen kwamen die Blues Brothers daar natuurlijk binnen. In plaats van die country boys. En die begonnen daar met het, het nummer wat u zo meteen gaat horen. Nou, dat werd natuurlijk een ruil, Want het was absoluut helemaal geen country wat ze speelden. Maar gewoon ruige en blues. En soul. Ja, en die scène ontaart dan. Dat nummer hoort u later overigens. Eh, dat ontaart dan op een gegeven moment in het nummer Stand By Your Man. <laughs> nee, in, in, in Rawhide geloof ik. Rawhide en Stand By A Man. Eén van die twee. Ja, Rawhide. Dat, dat doen ze dan natuurlijk, omdat dat dan wel een country nummer is. En dat kennen ze dan toevallig allemaal. Maar goed, dat hoort u later. U hoort nu eerst het nummer, waardoor ze eigenlijk dus bijna de tent uitgekegeld werden. Uh, werkje dat we kennen in oorspronkelijke uitvoering van de Spencer Davis Group. Steve Winwood, onder andere. En het heet, natuurlijk, hoe kan het ook bijna anders. Gimme some Lovin, the Blues Brothers. ...uitvoering van deze standaard hit... ...van onder andere... De, nou ...van de Spencer Davis Group natuurlijk... ...want die brachten het origineel uit... ...en dit was de cover van... ...The Blues Brothers geweldig Band... ...met uh, topmuzikanten... ...en uh, nou ja, we gaan er straks natuurlijk... ...uiteraard nog veel meer van horen... ...want ja... ...we, we hebben besloten de LLP meegenomen... ...ik ben zo blij dat ik hem heb eigenlijk... Hè, ...want ik had hem alleen maar op cd, zei ik al... ...en uh, ja, in dit programma mag ik nou helemaal geen cd's draaien... Dus, dat was wel heel jammer, dan kon ik hem nou draaien. Maar dankzij die fantastische platencollectie die ik uh, vorige week dus in mijn bezit kreeg, van uh, het ex-wapen van Zandvoort, zou ik maar zeggen. Uh, Hebben we hem nu wel, ik heb hem zelfs dubbel. <laughs> ik heb er zelfs twee, zo heb je niks, en zo weer de twee. En ik heb geen nee gezegd, kan je nagaan. Zeg maar, nee, dan krijg je twee is twee meestal, maar dat was het in dit geval niet. Ik zei ja en ik kreeg er toch twee. Dat is wel leuk. Maar er zaten prachtige LP's bij trouwens uit die collectie. Dus de komende tijd uh, zult u daar uh, nog veel van horen. En ik ga beslist ook Jacques uh, Jongman een keer uitnodigen in dit programma... om uh, nog het een en het ander over de, dat fantastische uh, café te vertellen. Wat er helaas dus niet meer is. Goed, we gaan door met Donovan. Donovan, uh, Philips Leitch Schotse volkszanger uit de jaren zestig... Uh, begon net als Bob Dylan met alleen een gitaartje en een mantelmonikaartje. En vanaf het moment dat Dylan uh, dus elektrisch ging. Uh, dat hij dus een echte begeleidingsband had. Uh, ging Donovan dat natuurlijk ook doen. Hij veranderde van platenlabel. En toen ging hij ineens op de, ja, de poptour met orkest. En uh, weet ik het allemaal niet. Bands erachter. En al dat soort dingen. Uh, eerlijk gezegd. Als ik heel eerlijk ben. Ja. Vind ik hem zo wel erg mooi. We gaan weer een van zijn grote hits draaien. Dat kan bijna niet anders. Op deze play staan alleen maar hits. We gaan weer een van zijn grote hits draaien. Uh, nummer dat ik uh, erg mooi vind van hem. En u kent het ongetwijfeld allemaal. Het heet Colors. Dit is Donovan.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 Maar in ieder geval is het ook niet zo belangrijk, want hij is eigenlijk alleen maar bekend onder zijn voornaam Donovan. Jaren 60 dus, allemaal zo'n beetje rond 4 5, 4, 5, 66. toen deze liedjes uh, allemaal uh, grote hits werden. Catch the Wind, uh, Universal Soldier, Colors en de komende nog meer. Gelooft u mij maar, want we hebben er nog een aantal. Um, we zijn bijna door het eerste uur heen, alleen het gaat snel hè? het gaat lekker zo. Ja, het gaat lekker. Uh, we zijn bijna weer door het eerste uur heen en uh, het, valt, uh, het lijkt me mooi om af te sluiten met een beetje een lang nummer. Uh, het duurt 7 minuten 49, komt net goed uit. Uh, natuurlijk, want dan hebben we alle artiesten recht gedaan Dan heeft iedereen gewoon een gelijk aantal nummers in dit eerste uur gehad. Ja, ik krijg je zo last met de bond. Je moet nakijken met dat soort grappen. De um, Doors dus. De LP heet L.A. Woman. En het nummer wat wij nu gaan draaien, dat is de titelsong van deze plaat. 1971 L.A. Woman. En tevens het nummer, dat heet ook L.A. Woman. Hier zijn ze weer. De Doors. zit erop en we gaan snel naar het nieuws en het weer dus meteen. en dan zijn we weer terug met nog een uur viniljaren, dus tot zo Tot zover het ritme van ZFR via de kabel op 104.5